Goedenavond, ik ben Eva Floon. Frankrijk, Engeland, Spanje en België hebben Oekraïne troepen beloofd... als er een bestand komt met Rusland. Die moeten Oekraïne dan beschermen tegen een eventuele nieuwe aanval. Nederland doet voorlopig nog geen toezeggingen. Premier Schoof wil dat de Tweede Kamer er eerst over praat. Er zijn morgen alweer 800 vluchten gecanceld op Schiphol vanwege het winterweer. Het gaat vooral om KLM-vluchten binnen Europa. Gestrande reizigers werden er vandaag al hopeloos van. Ik sta nu eigenlijk al vanaf half tien ochtends. Sta ik hier in de rij weer. Ik vind het gewoon triest, het is gewoon schande. Ja, het Rode Kruis is vanaf nu op Schiphol om mensen te helpen. En er staan ook veldbedden voor reizigers die geen slaapplek hebben. Ja, en ook 2200 rijexamen gingen vandaag niet door... vanwege de sneeuw en gladheid. Vooral in het zuiden en noorden van het land. Maar deze li rijleraar liet zijn jes... goed. Hij Liet zijn les juist wel doorgaan, sorry. Kijk, als jij zo meteen je rijbewijs hebt gehaald... en jij gaat voor het eerst in de sneeuw rijden alleen... dan weet je eigenlijk niet hoe je daarop moet gaan handelen. Het is belangrijk om het keertje zelf te gaan ervaren. Ja, dat hoorde je bij hart van Nederland. En in Amsterdam is een bijeenkomst geweest... over de Vondelkerk, die met een nieuw afbranden. Er waren honderd buurtbewoners... die werden bijgepraat over de plannen om de kerk weer op te bouwen. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog altijd onduidelijk. Veel mensen denken dat vuurwerk de boosdoener was. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat dus vannacht weer sneeuwen en vriezen. Morgen gaat het daarnaast ook nog hard waaien. En dan is het tussen de min 2 en 0 graden. Omdat het ook nog heel glad kan zijn, geldt in bijna het hele land code Oranje. En tot zover het 538 nieuws. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.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 uitslag kip of hei. Wat was er eerder, Frankenstein of Pinocchio? Stuur je antwoord maar door in de app.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 Another care for the lost ones fallen One tear for the broken hearted you Drie achteren, Martin Gerrits en Matt. Het is de avondshow. bij zijn Bas en Dylan. En we spelen ons favoriete spelletje. Kip of ei? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. We spelen we iedere avond. En dan is ook iedere avond de vraag in principe hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Frankenstein of... Pinocchio en aan de telefoon is Kik. Ik. Goedenavond. Hallo. Kik. Hi Kik. Hallo ja. Kik. Hi. Uh, ja. ja. ja kom. Ben jij, uh, ja, heb jij een van de novels uh, gelezen, zoals het al zo mooi heet? Novels. Of uh, ben je gewoon een keer. novels. Ja, zo heet ja, dat. dat, dat, dat, dat ja. Verhalen, boeken. Ja, maar, of, of ben je dan alleen van de, van de Disney-films? Of uh, hoe Disney zit het? Novels. novels. Uh, nee, ik, nee, ik ben wel meer van de Disney-films. Die Disney ah, is, je is natuurlijk novels. een all-time favorite. Dus, ja. Uh, ja. Ja. ja, leuk man. Ja. Zo, is, uh, lieg jij zelf veel? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou, ik hoorde <tieden> er nu net een ja, Mevrouw, ja, We gaan zo meteen het antwoord van je weten wat er eerder was. Dat is het allerbelangrijkste in uh, Kip of IJ. Maar Laten we eens even de geschiedenis in de uiken. Ja, Laten we dan eens beginnen met Frankenstein. Een horrorverhaal over een man die tot leven gewekt werd als een soort lappenpot. Mary Shelley die schreef het verhaal tijdens een regenachtig verblijf bij vrienden in Zwitserland. En Iets wat veel mensen niet weten. Frankenstein is de naam van de wetenschapper die het monster creëerde. Uh, het monster zelf heeft helemaal geen naam. Uh, dan Pinocchio, het Kereltje met een leugendetector recht op zijn gezicht. De Italiaanse schrijver Carlo Collodi die, uh, schreef het, uh, het origineel van een kinderkrant uit Florence. Het is door Disney alleen uh, nou ja, een flink stukje kindvriendelijker gemaakt. Want in het origineel wordt Pinocchio opgehangen aan een boom uh, door de vos en de kat. En uh, hij overleefde trouwens wel omdat hij van hout was en dus niet kan stikken. Ja, hij kreeg dit. Dit is vanmiddags in te lezen. Ja. Ik wist het ook niet. In het originele boek krijgt hij de strop. Ja, echt. Ontzettend ongezet. Dat is Dat is echt ook cool. Maar heel eerlijk gezegd, die film is best eng al, hoor. Ja, wat? Nou, toch ook was... nog wel Ja, nou, met, met een soort kinderlokker is er dan. En ja. Het is allemaal helemaal zo, zo ah, shovel niet hoor. Kijk, maar wel, niet, ik uh, heb altijd, altijd gedroomd wel van een eigen Jaapie Krekel. Ja, je moet ook niet nog te veel vertellen, want nee. ik heb het nog niet afgekeken. Oh, dus ja. Ja. een spoiler. Oh, Excuus. <laughs> uh, wat was er eerder? Ja, ik denk, ik denk toch Frankenstein. Frankenstein, vullen bij in. Ja. De balans. Frankenstein komt uit 1818. 18, 18. Nog hè? En Pinocchio uit 1883. Dus Frankenstein was hier. Oh. Hey. <laughs> Kijk. Ja. Lekker zeg. Ja, zeker, zeker. Heb jij zomaar eventjes een 50 jarig prijspakket gewonnen? Nou, hoe leuk is dat? Wij uh, feliciteren en wensen je een fijne avond. Dankjewel en succes met de uitzending. Ik kijk op mijn horloge. En ik zie het is weer tijd. Twaalf over tien, Charm. Hier zijn Bas en delen weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning.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 Time back time.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 And We used to play pretend, wake up, you need the money Used to dream about a space, but now they're laughing at the face Saying, wake up, you need to make money 538 yeah. Favorite Taylor Swift light Favorite I had a bad habit Of missing lovers past Stay.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 Junior Jack en Stupidisco, Het is de avondshow. Wij zijn Bas Dylan en Eva, die heeft zo meteen nieuws. Ja, welke boetes je riskeert in de auto met dit winterse weer? Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je je beste vriend wil bezoeken in het buitenland. Dan moet je een vliegticket voor hebben om hem te bezoeken. Om zo met hem leuke herinneringen te maken. Vliegticket 202 euro. 538, betaalt je rekening! Hier met je rekening.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 Start 2026 goed en bied je medewerkers een pensioen-APK-gesprek aan. Kijk wat het jou kan opleveren op nm.nl slash pensioen-APK. Onze support heb je. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. 5, 3, Bas en Dylan. Zometeen hoor je van Eva welke boetes je riskeert met dit winterse weer.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 back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 Another dreamer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 The Watch, Alex Warren en Eternity. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over weersverschijnselen. Ja, want het is natuurlijk wintersweer... en deze vier boetes reskeer je dan in de auto. Oh. Uh, de eerste. Uh, als je autolampen voor meer dan 25% bedekt zijn met sneeuw of ijs... dan kan je daar een boete van 130 euro voor krijgen. Oh. Uh, zitten je spiegels onder de sneeuw... of is je kenteken niet goed leesbaar... dan kan je daar 190 euro boete voor krijgen. Uh, ook voor sneeuw of ijs op de voorste ruiten... dus uh, je voorruit en die naast de voorste stoelen... Uh, waardoor je geen goed zicht hebt, kun je een flinke bon krijgen. 320 euro. En de hoogste boete, die krijg je voor losse sneeuw op je dak. Nou ja. uh, want dat kan voor hinder zorgen bij andere weggebruikers. En dat ja. telt als losse lading. 500 euro ik als zat, je pakken. Uh, ik zat van de week uh, achter zo'n uh, klootzak. Met, uh, met, met, met zijn kut nou, BMW. nou ja, misschien was hij het iets vergeten. Nee, ja, vergeten. Dan moet je lekker uh, je rijbewijs uh, opnieuw gaan halen. Oh. Ik, ik rij met gewoon 110 ja, uh, achter, achter, achter de aardappel auto aan. En ik krijg op een gegeven moment krijg ik een soort smakker op de voorkant van mijn auto. Oh, maar dan schrik je heel erg. Niet op mijn raam gelukkig. Op de, op de grill <laughs> van de voorkant. Uh, daar waar de grills zitten. Van jouw uh, Ja, En daar klapt zo die zooi op. Dan als het op je laam komt, ja. zit er een, ja. een stukje ijs bij. En dan gaat het er dwars doorheen. Nee, ja, ja, en je schrikt heel erg. Dus misschien ga je wel een gekke beweging maken. Nou precies. Ik vind dan zo dan wel, ik zo, het ik weer niet daar. Ik, vind, ik zeg maar, de weg op, ik vermijd het echt. Uh, dat is ook slim, Weet je dat moet je ook doen. Maar gisterochtend, uh, vind ik dat mooi. Dan zit ik zo al dat nieuws te bekijken. En dan denk ik gewoon... Hoe kan het nou dat er dan toch nog zoveel mensen... met die trein gaan en met die auto gaan? Zo gisterochtend was het natuurlijk echt, echt drama. Zoveel mensen die dan toch denken, ah, bij mij lukt dat. En ja, vanmorgen moesten wij ergens zijn. En <laughs> dan zaten we gisteravond toch helemaal te plannen. oh Nee, maar als we dan zo gaan, dan gaat dat misschien toch... Zeg maar, als individu denk je toch gewoon... mij gaat het wel lukken om daar te komen. Ja. En, en zo zorgen ja, maar... we samen natuurlijk voor dat gigantische probleem. Maar blijf gewoon thuis. Ja, maar sommige mensen kunnen toch hey, niet thuis was, blijven. Kijk, ja, ik kan Kijk wel bij. zeggen, ik blijf thuis. Hey, ja, we heel eerlijk, eerlijk. Zonder nieuws. na 9 uur stil. Precies, en er zijn heel veel banen waarvoor het echt niet anders kan. Maar ik durf mezelf toch ook wel. Als ik, maar, hoe zeg je dit? Ik durf toch ook wel te stellen dat er heel veel mensen zijn ja, die het toch ook maar proberen. Ja. Toch? Ja, nee, nee, nee. nee. En, en ja, we moeten, we moeten gewoon even. Je moet gewoon even thuis blijven. Ik hoorde, ik hoorde Frank Dane vanmiddag in de middagshow roepen. Nou, het is code Oranje. Maar ik heb nog nergens last van gehad. Ik ga lekker naar buiten. Ja. <lacht> Nou, zeker wel, ja. Met 538 Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, wij mogen er, uh, ja, dat klinkt nu heel decadent... maar wij mogen er vier keer naartoe. Ja. Maar uh, niet per se naar de show, maar uh, we moeten werken daar. Ja, precies. Maar ja, uh, moet, het is een privilege, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dan zit je jezelf nou ja. weer helemaal klem te lullen. Die gaat wat, toch de boel lekker opwarmen ja, daar? Ja, ja, nee, ook, nee, ja, absoluut. Het is waanzinnig. En uh, nou ja, het leuke is, we hebben uh, ja, voor jou als 538 luisteraar aan wat plekken geregeld. En uh, deze weken maak je kans om erbij te zijn. Het is geheel uitverkocht, het, uh, het gaat komend weekend beginnen. Maar je kan er dus nog naartoe. Als je de kroegbel hoort luiden op de radio, dan moet je ervoor zorgen dat je belt. Overdag geven we setjes stickers weg. En ja, het gaat om de vrienden van Amstel. Dus ja. je krijgt er niet twee, zeg maar. Je gaat gewoon met al je, ma je maten. Dus ja. ja, het is echt de moeite waard. Het is uh, zeker uh, de moeite waard. Het nummer is altijd wel eventjes goed om te vermelden. 0909-30538. Sowieso goed om eventjes in je contactenlijst te zetten. Hoor je dus morgen overdag weer de kroegbel. Dan bel je met de studio.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 Ja, en Dancing in the Flames. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Super makkelijke quiz en meedoen is ook eenvoudig. Stuur eventjes het antwoord op de kwalificatievraag in de 538-app. Let goed op, want hier komt de kwalificatievraag. En hij gaat over Dries Roelvink, want hij doneert zijn AOW aan een goed doel. Maar wat is de kleur van de iconische zwembroek van Dries? Kom maar door via de app van Veitreacht. Daar kan je je antwoord in sturen. Dus wat is de kleur van de iconische zwembroek van Dries Roelvink? Kom maar door via de app van Veitreacht. Maak je kans op 100 euro. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.